Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd... dat Rusland moet boeten voor zijn misdaden in Oekraïne. Zei dat in een videotoespraak na de oprichting van het ICPCA... een nieuwe organisatie voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden.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 De Olympische comité's zeggen dat sporters uit Rusland en Belarus startrecht moeten kunnen krijgen met een neutrale status. Het Internationaal Olympisch Comité vindt dat ook. Een groep van 30 landen is tegen deelname van Russen in Parijs. Oekraïne zegt de Spelen te boycotten als er Russen worden toegelaten.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 Het weer, wat motregen, af en toe zon, het is een graad of acht. Morgen bewolkt en buien met natte sneeuw of wat hagel. En dan hooguit zes graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUW. Op de a 5 hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knopente De Hoek en Raasdorp. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Dit is Benno of met het lokaal nieuws. <laughs>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 Uh, en toen ging dat eigenlijk al eens maar door. Er, kwamen maar, er zijn al twee, drie traumahelies in onze eigen regio geweest. En om uh, 14.33 uur 33 was er nog een server in de problemen. Daar ging de reddingsbrigade KNRM en Muiden ging daar voor het, uh, de zee op. En Daar hebben we verder ook niks meer over gehoord of de, hoe dat is uh, afgelopen. Ik hoop goed in ieder geval. Dus het is uh, ja, een onrustig dagje. Ja. Tot zover. Nou, laten we dan maar uh, gewoon beginnen bij het uh, begin uh, dit laatste uur. En dat uh, is uh, een klassieker in ieder geval. Lekkere muziek. Ja.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 Daar is hij wel van, een beetje van bekend. Oh ja? Ja, maar er zit maar ook. Die nog die koebel? Een, ja, dat, dat, dat is met een koebel. Maar, ik, ik heb er die hele koebel niet uh, gehoord. Ja, daar zit er toch wel degelijk in. Okay. Uh, maar uh, jij zei op een gegeven moment: ja, de, de, dan kom je de studio binnen en is een van die muzikanten die is even als een instrument uh, vergeet ja, Dat zie ik zo zo zo'n wormen. En dan in, in een verloren kast: uh, oh, daar ligt dan een koebel. Ja, laten we die dan maar gebruiken. Ja, ja, ja. dat dus, uh, ja, ja. klinkt ja. wel lekker. Zoiets. Wat gaan we doen in dit uh, uur nog? Gewoon.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 en daar komt de Yuki. Die heeft zelfs een, een complete aflevering voor zichzelf zo'n beetje. Dat oh ja? Is, ja. En die... Uh, nou ja, dan leer die jongen natuurlijk ook een beetje beter kennen. En dat is op zich wel... Uh, ja, het is wel een grappig manneke. Dit ja. is... Uh, ja, je denkt... Wat een dat neus. <lacht> ja, weet je wat type wat me trouwens opvalt bij ja. die Formule 1 coureurs? Net hmm. zo'n... Zo deze meneer, uh, Japanse meneer. Ja. Dat is een heel tenger mannetje. Ja, klein mannetje. Maar... Uh, uh, terwijl als we kijken naar Max Verstappen... die heeft in de loop der jaren zo'n stierennek gekregen... vanwege die G-krachten. Ja. Maar, maar die Japanen en die andere jongens, niet. Die, dat zijn allemaal nog hele tengere ja, mannetjes gebleven. Ja, nou ja. Die hebben, hebben geen nek ontwikkeld. Hm? Ik denk, hoe moet dat dan met die G-krachten? Nou, ik, uh, ik, uh, ik, zal wel even, ik heb wel iets uh, gezien over Nick de Vries is ook een klein mannetje. Ja. Maar als je kijkt naar... Als je naast Yuki Tsunoda... Dan is niet de Vries een reus vergeleken met Yuki ja. Tsunoda. Ze is een halve kop groter. Dus, maar die moest toch echt ook behoorlijk werken... Om hetzelfde te kunnen presteren. Wat, ja, wat mannen als Hamilton en, en bijvoorbeeld Russell en, en Verstappen ook... Dat zijn de mannen die met de lengte in de auto zitten. Die, ja, die hebben dus wat meer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 aan wat Nick Gale heeft uh, bijvoorbeeld uh, met zijn werk dat het uh, 24 uur aan is. Uh, dat heeft deze dame dus ook. Deze Maria oh, ja. Link van Von V. Want zo heet de band. Uh, die, uh, die heeft ook constant uh, af en toe invallen. Uh, en dan moet ze met een uh, schrijfblokje dat soort dingen. Dan moet ze een dingetjes opschrijven. Uh, ja, ja. En dit uh, is ook uh, zomaar uit uh, de kokert uh, gekomen. Zo. Ja. Nou, dat ja. geweldig. Nou, wij gaan... Uh, oh, je hebt een jingle. jingle. Ja, ja, ja. ja, dan ja dan zullen dan we dat dan... maar doen? Three Park Deze update. ja. Uh, want uh, aan de telefoon uh, is hij weer. Rendel, los. Goedemiddag, Rendel. Goedemiddag, goeiemiddag. Maar ik heb alweer begrepen, ik moet er weer eentje gaan opvoeden. <laughs> Hoe dat zo? Ja, dat, dat legt al uit. Oh, dat over is... mijn muziek smaak ja. zeker weer. Ja, muziek muzieksmaak, ja. Het is weer vaak. Ik, ik heb er de week over gedaan om die handen op te voeden. En nou dan kan ik weer opnieuw gaan. <laughs> Uh, wat, wat, wat, wat moet er volgens jou dan eigenlijk, uh, Wat rustiger is dit, of dit jongen, het is toch te, het is gewoon... Teringen, dat is gewoon uh, ja, de epoke, nou, ik, ik weet niet ja, het was, maar... Nou, nee. uh, ja. het conservatorium hebben ze niet gedaan, zullen we daar maar op maar ja. Nou, ik heb, uh, ik heb ook hier conservatorium uh, materiaal liggen vriend, dus uh, ik kan het zo wel laten horen hoor.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 Misschien is voor natuurlijk een mooie kartbaan op het skiën te beginnen. Nou ja, kijk, nou dat ligt er alleen. Want die is alleen 4 kilometer lang. Ja, ja. ja nou, nee, nou, maar kijk, nou, het kan. Het, he, kan. Maar is <laughs> ja, ja, niet zo moeilijk doen. Nee, circuit van Arser heeft een uh, outdoor kartbaan ja, Nog, en, uh, Bij de ingang is een outdoor kartbaan uh, ja. bij ski Arser. Ja, we ja, hebben er een. Nou, nou ja, je hebt het over jonge leeftijd uh, in de autosport. Uh, uh, uh, ja, ik wil geen reclame maken, maar het is gewoon een feit dat Raceplanet een uh, Um, die organiseert voor kinderen... er uh, stond een heel artikel in de Hamers Dagblad... Uh, van uh, onder de kop... 10 uh, jaar oud en rijden in supercars... over het ski van Zandvoort... zonder rijbewijs. Um, ja, wat, wat vind je ervan dat een jongetje van tien jaar... in een uh, Ferrari of een Lamborghini rijdt... Uh, um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 uh, heel simpel. In Amerika uh, zitten ze dus ook op een 12 13 uh, achterstuur in een auto. Uh, sorry, en daar hebben ze allemaal ruimte. Ja. Uh, en op een circuit is het natuurlijk wel de meest veilige omgeving die je maar kan bedenken. Want je gaat allemaal dezelfde kant op. Ja, dat, dat is, cool. is goed. <laughs> ja, alleen ja, van vangt wel voor de rommel natuurlijk. Ja, ja. ja, ik denk dat het wel goed begeleidt. Uh, uh, ik, ik zie alleen niet helemaal uh, het nut te verdienen. Maar, uh, ik heb daar wel iets. dat is leuk het is prachtig als ik het een keer gedaan heb. Maar uh, ik denk dat je echt, uh, echt autosport oudersport kan bedrijven of je vier.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 Ik weet niet of dat heel veel meer brengt in de toekomst. we nee, ja. ja, mogen niet harder ja, dan 60, ja. geloof ik. Dus, euh, ja, nee, mm, die, omdacht, dat vind ik helemaal... Euh, Leuke leuk, leuk, gadget. Laten ja, ja, ja. ja, ja, houden, ja, ja, ja exactly. Maar zo'n jong jongetje met meer zo'n 100 op de kart schudden... dat zie ik dan uh, veel liever. En ja, ja, ja. Dat, ja. Uh, Gaat zo hard, de autocarter.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 Ja. En, uh, maar vooraan, ja, het zit wel allemaal heel erg dicht op elkaar, hoor. Het is, uh, jongen, het is, ik zeg best tegen de mensen, dus als je gewoon allemaal tegelijk bij zou moeten laten komen... ...dan je, moet je stapelen, want er is zo weinig ruimte tussen. <laughs> ja, ja, ja, dat dus... is het gewoon zo. Ja, we hebben het over, vanmorgen we bijvoorbeeld over vijf, dat is vijfduizendste wat is dat, jongen? Ja, dat is niks. Niet zien. Ja, ja. Dat kan je niet zien. Nee. En dan kan je zeggen, ja, het is een meter op baan met 300 km per uur. Nee jongens, maar je kan het niet zien met bloothoofd. Nee, nee, nee. Dat is nee. gewoon zo. Het is, uh, en, en Nick de Vries, dat gaat niet zo lekker, geloof ik, hè? De... Ik moet eerlijk zeggen, ik, had, uh, ik, had, uh, ik heb heel hoge verwachtingen, verwachtingen van Nick, maar hij zit op het moment toch wel constant. En, uh, ik ben nu ook even het kijken, hij zit toch wel, maar hij heeft nu even een e tijd. En dan kijk ik naar zijn uh, teamgenootje, Sunoda, hij zit op plek 9.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 eigenlijk een beetje als op ijs te rijden. Je moet zo zien, het wordt bijna oh. soms als een sliks op rijden. Nou, dat is het niet extreem, maar uh, en zeker met die vermogens waar die vermoeden mee rijden, een kontje gaat eerder uitbreken. Ja, ja, ja. ja. Uh, en je hemweg wordt uh, een metertje langer. Zo oh. moet je het zien, want die bangels zijn vuil. En zand is gewoon, maakt het gewoon de heleboel glad. Ja, ja, ja. ja. En uh, nou, ze zitten hier echt in een zandbak. Ja. Dit is echt een serieuze zandbak waar ze zitten. Ja, gaat het dan uh, hard waaien. Zeker op die rechte stukken zie je dan van die hele stofwolken. Zeker als ze van die ideale lijn afgaan, hè.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 Verstappen even niet makkelijk. Daarmee voor daar op gaan houden hoor. Oh ja, want dan? Ja. Ah oh ja, gewoon. Uh, ze moeten allemaal wel trappen. Maar hij staat op toollijk nog in Q1 op plaats 6. Dus. Oh, mm. hij heeft die zeker ja. nog wat te doen. Ja, hij ja, heeft wel werk aan de winkel. Hij heeft wel werk aan de winkel. Dus, de winkel, dus en dat wordt spannend vanmorgen, morgen, denk jij. Het wordt een spannende race.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 Zo krijg je dat, hè? Ja, precies. precies. <laughs> zeg Rendol, hartelijk dank voor je bijdrage ja? voor deze week. Ja, en, uh, ja, ik leer de muziek wel, kom goed. En, ja, en, ja, ja, ja. En, en hoe heet het? En morgen gaan we natuurlijk lekker kijken. En, ja, um, en, vo en volgende week spreken we weer. Ja, absoluut, ga je weer spreken. Gezellig. Uh, we gaan muziek draaien trouwens, Rendol. Jan toch wel uh, van iemand die vroeger de autosport een warm hartmoed draagt. Hij leefde helaas niet meer. Weet jij wie? Nou, Nee, ja, nou, er zijn heel veel doodgalen. Als als, als als ik zeg George Harrison van de Beatles ja. en Walmart Guitar Gently Weeps. Ja, ja, ja, dat, dat is... Dan dat is goed. dan ja, ja. vind jij dat ja, ja. wel goed natuurlijk, hè? Ja. Heb jij een heb je vaste dan? Da is... Nee, maar goed, ik heb geen gitaar, maar maakt niet uit, toch? Maakt helemaal niet uit. Nee, nee. Dat is een goeie, dat is een goeie. Ja, Oké. Okay. Hey, tien punten gestegen. Ja, is goed, de Oké. Okay. You talk. Dus we weer recht zetten, geloof ik, hè, met die rendel. Die krijgen van langs. Maar ja, ja, ja. ja, ja. Rendel nee. is altijd recht voor zijn raam Ja, helemaal. heel recht. Ja, de Beatles dus, met de uh, My Guitar Gently Whips, en dit kwam toch uit de koker van George Harrison, zelf ooit een autosportliefhebber sportliefhebber geweest.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 Oké, okay. nou dan gaan we weer gewoon een uh, stukje stukje muziek. Ja, hè, laten ja, worden. ja, dat is fijn. Kate ja. Bush. Kate, oh, met, uh, ja. daar was ik vroeger fan van. Ja, oh. Chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. Ain't that something?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 trash bag Uh, slaat dit op uh, Zandvoort Eén, Het is uh, de muzikant uh, woont hier. Dat is Ruud Houweling die, die woont hier ook. Oké. Okay. En twee uh, jaren geleden was er een, een uh, Zambiaanse jonge vrouw die uh, met een Duitse gastgezin hier naar uh, Zandvoort kwam. Ja. Yeah.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 Maar ik weet niet of hij zin heeft om uh, te komen. Maar jij ja, oh. had uh, nog uh, meer, uh, geloof ja, ik? Ja, van uh, water naar bevroren water. En Ach. dan hebben we het over ijs. En, en er wordt uh, vandaag, dit weekend, zijn de wereldkampioenschappen afstanden in... Ik dacht Hereveen is maar uitgelegd. Ja. Uh, en de Nederlanders doen goede zaken bij de vrouwen. Uh, dat is Jutta Leerdam Die heeft goud op de duizend meter. En Antoinette Rijpmaar de Jong... Die heeft uh, zilver en de Japanse uh, Miho-taki. Die heeft uh, brons. miho Oh ja, oké, okay. nou. whatever. Um, dat is een heel, heel ander bericht. We gaan uh, naar volgende week. Dan is van 6 tot 12 maart, dat is de week van de afvalhelden. Ja. Ah.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 Um, en in het voorjaar is het uh, riet nog uh, laag. Dus dan kunnen ze er makkelijker bij. Um, uh, dan wordt het afval dus...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 I'm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 verf kwastje te hand nemen of anderszins. Koninklijke hoogheden, ja. Ja, ja, ja dat herinner ik me wel. Ja, dat stond, uh, Prinses Beatrix, die stond uh, ja. ook iets te doen. Ja. En, um, en, en Willem-Alexander ging die toiletpotten repareren, want uh, dat heeft mm. hij ooit nog eens een keer uh, oh, ja. gedaan. Uh, Toiletwerp. Ja, ja, ja. Het werkt tijdens een uh, koninginnendag was het toen nog. Oké. Okay. Ja. Ja, okay. en, en, en nu moet hij ze denk ik weer uh, terugzetten, want ja, hij ja. heeft er ook mee gegooid. Ja, ja, precies. Dus, uh, nou goed, goed. NL ja. Doet heeft ook eigen websites. eigen website, Doet .nl. En dat waren de inhaakdagen ja, ja. voor deze week. Ja, de inhaakdagen. Nou, het is inhaak ook inhaakmuziek, ja, inhaak maar het is ook uh, gelijk meteen het einde van, de, van okay. het programma. Want nou, ja, uh, want, dat ja, was ja. me genoegen. Ja, wij ook. En uh, nu moeten we wel even kijken of uh, Fred zou direct nog in de studio komt. Want ja, hij heeft wel gasten. Hij heeft wel gasten. Ja. En anders moeten wij nablijven. blijven. Maar ja, goed. Ja. Uh, de laatste voor deze Zandvoort op zaterdag. En volgende week zien we wel weer verder. Benno is er dan zeker wel. Maar uh, of ik er ben, dat is vers 2. ¿De acuerdo? Hoy, hoy